Vijf uur. De Radio 1 Sportszone. Luciana Carrasso en Tom van Hek. Straks gaan we het hebben over Griekenland. Niet alleen in de kwartfinale bij het voetbal. Maar ook een nieuwe premier. En zo'n beetje ook al een nieuwe regering. En hoeveel belastinggeld loopt Nederland mis... door belasting te heffen op basis van goed vertrouwen. Daarover zo Leo Stevens. Eerst het nieuwsoverzicht met Mark Visser.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 Twee van de vier gijzelaars in een bank in Toulouse zijn vrij. Dat meldt de Franse politie. Het is nog onduidelijk hoe dat is gegaan. Volgens Franse media is een vrouw vrijgelaten... toen er begin van de middag water en voedsel naar de bank werd gebracht. Over de vrijlating van de andere gijzelaar is niets bekend. De gijzelnemer, die zegt dat hij lid is van Al-Qaeda, houdt nu nog twee mensen vast. Onder wie de directeur van het bankfiliaal. De man zou vanochtend de banken binnen zijn gekomen om een overval te plegen. De bankmedewerkers weigerden hem echter geld te geven. En Daarop zou hij een schot hebben gelost en zich met vier gijzelaars in de bank hebben opgesloten.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 Amsterdam wordt de kandidaatstad voor de Olympische Spelen in 2028, mocht de Nederland besluiten zich kandidaat te stellen. Amsterdam krijgt de voorkeur boven Rotterdam, omdat de hoofdstad beter zou vallen bij het Internationaal Olympisch Comité. Wel gaan beide steden nauw samenwerken, zegt Camille Eurlings, die voorzitter is van de organisatie Het Olympisch Vuur. Het Internationaal Olympisch Comité kijkt überhaupt alleen maar naar steden van 2 miljoen mensen of meer. Nou, die hebben wij in Nederland niet eens. Dus wil je überhaupt denken. Om ooit serieus te proberen die Olympische Spelen in Nederland te krijgen, dan heb je elkaar kei keihard nodig. We hebben nog even de tijd. De JoC besluit pas in 2023, waar de Spelen van 28 worden gehouden.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 Het weer nog vanavond en vannacht overwegend droog. Morgen wordt het met 22 tot 25 graden wat warmer dan de afgelopen dagen. Maar neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en komt er een enkele onweersbui voor. En tegen de avond vanuit het zuiden meer regen met zware windstoten en kans op onweer. AMB Verkeersinformatie: op dit moment 26 files en dat zijn er minder dan gebruikelijk op, de tij op dit tijdstip op woensdag. Uh, de meeste files staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. Ik geef u de opvallende files. A2, Belgische grens richting Maastricht. Tussen Gronsveld en Maastricht, 2 kilometer. Daar zijn ze nog steeds aan het, weg, aan het werk aan de weg. Dan de A20. Daar zorgt een, een stilgevallen auto voor een file. Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Prins, Alexander en Moordrecht, 4 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. En dan de A27 nog. De Bre uh, Breda richting Gorkum, Tussen Breda, Noord en Knoopend Hooipolder, 10 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Ja, u heeft het wel gezien. Hè? Gisteren, ondanks al die extra wisselwachters en al die zijnwachters bij het doel, werd er toch weer het onrecht een doelpunt van Oekraïne niet toegekend. We gaan het er met KNVB nog maar weer eens over hebben. Over elektronische hulpmiddelen. Eerst gaan we kijken hoe het in Toulouse is. Hier zijn Busella Carrasso en Tom van Hek. Want sinds het eind van de ochtend is er in Toulouse een gijzeling in een bank aan de gang. Er zijn alleen wel berichten dat de gijzelnemer is aangehouden. Correspondent Ron Linker in Frankrijk. Ron, wat is jouw laatste nieuws? Dat een paar minuten, een kwartiertje geleden, waren er drie luide knallen te horen op de plek daar bij die bank in Toulouse. En vervolgens werd het stil en toen melden Franse media inderdaad dat de gijzelnemer gevangen is genomen, dat hij gewond is geraakt, een aantal schotwonden heeft, dat de gegijzelden naar buiten zijn gekomen en dat die ongedeerd zijn gebleven. Um, we hebben nog geen bevestiging daarvan gezien, want de journalisten worden op grote afstand gehouden, logischerwijs, van die uh, bank. Dus uh, we zullen nog heel even moeten wachten totdat we ook daadwerkelijk uh, de bevestiging krijgen van de politie. Maar dat is in ieder geval het bericht dat bijna alle Franse media nu zo'n beetje beginnen te melden. Ja, er werden in de loop van de dag uh, uh, mensen vrijgelaten. Hè? We, weet je hoeveel mensen er nog waren in die bank de, het laatste uur? De, toen waren er nog twee. Het begon met vier ge, uh, gegijzelden deze ochtend... onder wie de bankerdirecteur... in het begin van de middag werd één van hen vrijgelaten... een um, van de werknemers vrijgelaten uh, in ruil voor voedsel en drinken... en daarna nog een vrouw. En toen bleven er nog twee uh, mannelijke gegijzelden over... onder wie dus die directeur... en die zijn dus nu kennelijk ook uh, bevrijd. Ja, goed, en je denkt natuurlijk uh, weer Toulouse. Is, is er verband ja. met, met de eerdere aanslagen daar? Ja, als je kijkt op de kaart, dan zie je dat uh, die bank uh, nog geen 500 meter verwijderd is... van de plek waar Mohammed Mera zich verschanste. De, de schutter van Toulouse, die, die zeven mensen vermoordde En uiteindelijk zelf uh, om het leven kwam bij een politieactie. Daar, 500 meter van die bank, de man zelf uh, beweerde, net als Mohammed Mera... dat hij uh, behoort tot uh, Al-Qaeda. Uh, dat is niet bevestigd, dat kunnen we ook nu nog niet uh, checken. Maar dat zijn aanwijzingen dat het er misschien wel iets mee te maken heeft. Aan de andere kant zijn er ook berichten dat hij eerst de bank binnenkwam, toen om geld vroeg... Toen hij dat niet kreeg, toen trok hij een pistool en zei hij dat hij van Al-Qaeda was. Dat uh, veel politie-experts twijfelen of dat de manier is waarop een Al-Qaeda-terrorist uh, te werk zou gaan. Dus uh, daar komt bij dat er berichten zijn dat het een uh, geestelijk verwarde man zou zijn. Iemand die zijn psychiatrische behandeling heeft stilgelegd. Dus als je al die dingen bij elkaar optelt, dan ontstaat toch een diffuus beeld. De politie zal duidelijkheid moeten verschaffen over wat nou daadwerkelijk zijn motieven zijn geweest. Ron Linker in uh, Frankrijk, dankjewel. Aan het hebben over het NK tijdrijden in Emmen. Dus rijden tegen de klok, fietsen. De vrouwen gaan zo van start. En wie niet van start gaat, daar is Marianne Vos. Zij doet nog niet mee, is nog niet genoeg hersteld van een sleutelbeenbreuk. Uh, Marianne Vos, uh, uh, hoe, hoe is het met je? Dat is het allerbelangrijkste. Ja, wel goed. Uh, de sleutelbeenbreuk is nu bijna vier weken geleden, dus het uh, zit allemaal weer aan elkaar volgens mij. Uh, daar heb ik vrijdag nog een check van, dus dan, uh, dan hoop ik dat ik uh, goed nieuws krijg en dat ik uh, weer mag gaan koersen. Maar vandaag dus helaas nog even niet. Nee, nou, dat is de, nog een te groot risico. Hoe heb je de afgelopen weken wel uh, je conditie en allerhande belangrijke zaken op peil kunnen houden? Nou, ik heb uh, eigenlijk al vrij snel kon ik weer op de, op de roller, dus op de home trainer binnen. En uh, in het begin ook veel op de gewone fiets, met, uh, met één arm. Maar uh, na tien dagen alweer uh, de eerste voorzichtige training buiten. En afgelopen week ben ik in Mallorca geweest om weer aan mijn vorm te schaven... en uh, weer duurtrainingen te kunnen doen. Dus het is natuurlijk, uh, ja, het komt niet, nooit gelegen zo'n valpartijen, maar ik heb alweer snel goed kunnen trainen. En leverde het je angst op op de fiets... Uh, nou, niet zozeer. Ik ben te val gekomen door een, uh, een voorruimmotor of tenminste die, uh, die iets of wat in de weg reed. En, uh, ja, dus uh, dat was niet helemaal uh, mijn eigen schuld. En dat scheelt denk ik uh, qua angst op de fiets. En natuurlijk ja, ben je in het begin wel bang om te vallen... en dan, uh, dan de arm uh, ja, daar helemaal mee te verenoveren. Maar dat is, uh, ja, dat is niet gebeurd tot nu toe. En uh, ja, ik hoop dat ik die angst in de wedstrijden ook niet ga hebben. Je rijdt nu dus niet mee hè, vandaag. W waarom ga je daar wel kijken? Nou, er rijden wel vier ploeggenootjes van mij. En uh, ja, dat is dan toch mooi om ze even aan te kunnen moedigen. En uh, het is inderdaad wel heel jammer als je je titel niet kan verdedigen. Vorig jaar was ik, werd ik Nederlands kampioen. En uh, ja, nu moet ik toekijken hoe iemand anders met de er dadelijk vandoor gaat. Maar ja, uh, dat, uh, dat is zo. En, uh, ja, goed, het is toch een mooi kampioenschap en vandaar dat ik er ben. Ja. Nou, we hebben liever dat je hier niet bij bent dan straks in Londen, Marianne Vos. Dus we gaan je ontzettend veel succes wensen en danken voor dit moment. En sterkte met het kijken. Bedankt. Joi. Dat was Marianne Vos. Dan gaan we van haar naar Griekenland. Want um, Antonis Samaras van de winnende partij Nieuwe Democratie die is beëdigd als premier... Ook de naam van de nieuwe minister van Financiën schijnt inmiddels bekend te zijn. Dat is minstens zo belangrijk, denk ik, voor Brussel. Konniekees in Athene. Wie gaat dat worden? Nou, dat wordt voor 99% zeker, zou ik zeggen. Uh, Vassilis Rapanos, en dat is de bestuursvoorzitter van de Griekse Nationale Bank. Dat is de grootste staatsbank in Griekenland. Uh, hij is een professor in de economie, heeft diverse adviseursposten gehad... voor me, uh, ministers van Financiën. Ja, en is dus uh, eigenlijk wel heel goed ingevoerd in de, in de financiële wereld. Um, waarschijnlijk zal hij vanavond al aanwezig zijn met uh, bijeenkomsten met de nieuwe premier Samaras, de twee uh, de, uh, partijleiders... van Socialist en Democratisch Links. Uh, en de, de, interim nu, uh, van financiën, sorry, de interim minister van Financiën nu... om uh, ja, de strategie voor te bereiden. Ja, de strategie voor Brussel. Want ze willen dat, dat het allemaal een beetje verlicht wordt. Nou, ze willen in ieder geval meer tijd uh, om het bezuinigingsprogramma en de economische hervormingen door te voeren. Uh, het is nu zo dat Griekenland de komende twee jaar nog eens 11,5 miljard moet bezuinigen. En uh, zij zouden liever zien dat dat in vier jaar uh, zou kunnen. Aan de andere kant uh, uh, ja, moet Samaras bijna ook wel uh, wat, wat, uh, ja, een boodschap afgeven. Hij wil eigenlijk zo snel mogelijk uh, politieke onderhandelingen beginnen met de Europese. Partners. Dat kan volgende week uh, als de Europese regeringsleiders bijeenkomen. bijeenkomen. En ja, dat, uh, dat is natuurlijk ook een uh, belangrijk begin voor de premier. Verkiezingen geweest eh, binnen drie dagen een regering. Is het een beetje rustig wat dat betreft nu in het land? Is er enige gevoel van eenheid? Ja, nou, eenheid zou ik niet zeggen. Er is natuurlijk een deel van de mensen wat oplucht is dat er eindelijk een regering is. Na twee maanden, ja, toch wel instabiliteit. Uh, maar er is natuurlijk ook een groep mensen die het moeilijk heeft. En ja, die voor uh, zeg maar de oppositiepartij Syriza, Radicaal Links, heeft gestemd. Dus Samaras zal zeker ook uh, om verlichting gaan vragen voor deze mensen. Uh, hij weet dat er uh, onvrede is over de harde bezuinigingen. Er zijn sociale spanningen. Uh, de armoede neemt toe. Uh, dus hij zal ook uh, voor deze mensen toch iets moeten gaan doen. En daarmee gaat hij naar uh, Brussel. Connie Kees, dankjewel. Straks na Blondie gaan we bellen met de KNVB over uh, de doellijn. Tot zo. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. De Radio 1 Sportzomer van 2012. Dit is toch een leuke plaat, mag je me ook afkondigen. Hart over glas, van Blondie. We gaan het hebben over uh, inzet van elektronische hulpmiddelen in bijna alle sporten, algemeen goed. Maar er is nog een sport waarbij dat niet zo is. En dat is toevallig een sport waar we ook met heel veel mensen naar kijken. Dus we zagen allemaal gisteren een goal van de Oekraïne. John Terry haalde die bal ruim achter de lijn vandaan. Stonden een heleboel mensen omheen. Maar ja, het werd geen doelpunt gegeven. We praten erover met Gijs de Jong, manager competitiezaken van de KNVB. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, u, u weet de vraag al. Hè? Als we daar zo'n elektronisch oog hadden gehad... want zeven personen was blijkbaar niet voldoende... dan was het wel een goal geweest. Hè? Zo, zo is het. Ja. En nou bent u met de KNVB al een tijd lang... volgens mij een redelijk groot voorstander... om dit echt uh, te gaan doorvoeren. En heel veel mensen in het voetbal zijn ervoor... en toch lukt het maar niet. Hè? Heeft u idee waarom dat nou maar niet lukt? Nou, ik denk in zichzelf dat, ze, dat het voetbal toch een redelijk conservatieve sport is. En gewoon tijd nodig heeft om te wennen aan het idee om technologie te gebruiken. En uh, ik denk dat we wel heel dichtbij moment zitten dat het uh, toegeslagen wordt. De heer Blatter zei na die beroemde goal tegen de, of, voor de Engelsen tegen de Duitsers... twee jaar geleden op de WK, dit nooit meer. Dat zijn woorden die ik mij herinner. Nou valt dit onder de, niet onder de FIFA, onder de UEFA kunnen we zeggen... maar het is toch wel een heel groot toernooi. Maar u denkt dat het moment nu nabij is? Nou, zoals u waarschijnlijk weet vergadert op 5 juli uh, de IFAP... en daar zit een van de onderwerpen op de agenda. Ja, want de IFAP, dat is? Dat is, zeg maar, nou ja, plat gezegd, zeg maar de Internationale Spelregelcommissie. Ja, want, want er is een proefproject geweest, hè, in Engeland. Wat, wat is daar uitgekomen, weet u dat al? Nou, er zijn een aantal uh, trajecten. Ze hebben eerst, zeg maar, de techniek uh, geprobeerd met, met een stuk of acht bedrijven. Er zijn er nu twee van over. Uh, de ene is HawkEye uh, die we uh, de meeste van ons wel kennen van de tennissen, of, zeg maar de, of de bal op de lijn is of niet, of, de, of daarnaast is. En een, een Duits bedrijf, Goalref, uh, die werken met een chip in de bal. Uh, en die constateren zeg maar, of de bal door, uh, ze leggen met koperdraad zeg maar, een rooster aan in de goal, of de bal uh, wel of niet volledig door de, door de goal is. En, en, die, en, twee en, bedrijf, ja, en als die twee bedrijven hebben we nu zeg maar, test gedaan, ja. nou, dan geeft hij een signaal aan de scheidsrechter de, de bal of het goal? Uh, zeg maar die chip uh, uh, uh, zet dan zeg maar, een, uh, geeft een signaaltje aan een horloge wat de scheidsrechter draagt. En die voelt dan zeg maar of hoort op dat moment via zijn headset of, of de bal erin is. eye die werken met camerabeelden, hè, zoals ze ook bij de tennis doen. Dus die houden vanuit, ik uh, geloof, vanuit zeven posities houden ze de bal in de gaten, waardoor ze altijd weten waar de bal is. En dus ook zeg maar, op basis daarvan kunnen berekenen of de bal wel of niet over de lijn is. Um, nou zijn heel veel mensen voor, zoals u ook al zei... maar de heer Platini, niet een onaanzienlijk persoon als voorzitter van de UEFA... kroop alweer wat terug hè, een paar weken geleden. Want die was altijd zo'n voorstander... maar die kon nu ineens een stuk beter het standpunt van de heer Blatter begrijpen. Wordt u daar nerveus van? Nou, je moet, moet nooit te snel nerveus worden natuurlijk. Maar de, kijk, het feit is dat komende uh, op 5 juli zowel zeg maar, de, uh, de doellijnbewaking als ook de vijfde, 6 official beide op de agenda van de IFAP staan... Uh, en er zal dus gekeken worden van nou gaan we beide uh, systemen of, of uh, manieren gebruiken of een van de twee. Uh, uh, en uh, nou ja, ik, ik ben geen helderziende, maar uh, ik denk dat het toch een beetje lijkt uh, dat beide systemen dadelijk uh, toegestaan gaan worden. En nog even die vijfde en zesde man, want die stonden er gisteravond ook. En een grensrechter die niet op de achterlijn stond. Maar die vijfde en zesde man hebben die ook specifiek als taak om dit ook te zien? Of zijn die meer van de, de penalties op de achterlijn? Nou, die, die nemen dit natuurlijk mee. Uh, uh, vandaar dat ze ook op die positie staan. Maar ze zijn inderdaad groot deel ook preventief uh, uh, voor het strafschopgebied. Uh, je ziet ook dat uh, daar toch de spelers waar rekening mee gehouden wordt. En ze kunnen inderdaad ondersteunend zijn aan de, aan de scheidsrechter in zijn beslissingen. Uh, zeker voor wat u noemt uh, voor penalty situaties. Nou, gisteren was dat uh, in ieder geval niet zo goed gelukt. U zei net, uh, het zit er wel in dat de systemen worden toegestaan. Gaat de KNVB dat dan hier in de Nederlandse voetbalcompetitie alvast invoeren?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 Ja, dan zou het natuurlijk raar zijn om dat uh, uh, niet te doen. Gijs de Jong, ik ga u danken en uh, succes wensen in deze wat conservatieve wereld... zijn u eigen woorden, om dit voor elkaar te krijgen. Dank u wel. Dank u wel. En uh, u belde weer volop naar Tom. Elke dag kunt u bij hem uw grieven en klachten kwijt. Uh, trouwens ook wat u leuk vindt natuurlijk. De oogst van vandaag. In gesprek met Van het Hek. Tom van Zek, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ben ik in de uitzending? Ja, in één keer, in één keer. Oké, okay, ik heb een klacht over de klachtlijn. Nou, vertel eens even. Ik, eh, ik doe iedere keer heel veel moeite om de lijn te pakken. Ja. Heb ik al drie keer, in drie verschillende eh, dagen, een klacht ingesproken. Ja. En dan hoor ik het nooit terug op de Nou nee, Ja, we krijgen zoveel klachten, dus we moeten een beetje selecteren. Breng eens even een mooie klacht, of is dit jouw klacht... dat je nooit te horen bent op de klachtenlijn? Uh, dan denk ik het over na. Maar jouw klacht is nu dat je niet te horen bent op de klachtenlijn, hè? Ja, okay, bedankt. Oké, okay, oi. Toon van Zek, goedemiddag. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ik vraag me af wanneer men op Hilversum uh, de radio- en de tv-zenders... ja, wanneer ze leren om rosmalen te zeggen in plaats van rosmalen. Wij zeggen het ook niet heel versum. Dus u zegt rosmalen in plaats van rosmalen? Ja, precies. Ja, nou, we gaan het vanmiddag in ieder geval meteen doen. Maar er zijn ook weer mensen die zeggen dat je juist rosmalen moet zeggen. Maar u zegt ze helemaal fout. Het is rosmalen. Ah, het is rosmalen. Nou, vanaf nu gaat het niet meer fout, mevrouw. Oh, Oké. Okay. dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag met Frank Tom. Ja. Ik wil even klagen dat ik doodziek word van het feit... dat die Hollandse voetballers in het nieuws blijven. Nou, moeten we, we ermee ophouden? We de van Bommel die zijn positie beschikbaar stelt... Ja. En terwijl we allemaal weten dat dat de nieuwe assistent Bondscoach wordt. Oh ja, <laughs> zover gaan we nog niet, toch? Is het al zover? Ik denk het wel, Tom. En uh, hou, doe. <laughs> we gaan het niet meer over voetballen hebben. Hoi. Tom van Dijk, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Lerner, Rousseff Maasje. Ja. Ik heb een klachtje over. En de, de, de, de hele goede journalist Sander de Heer, s ochtends. Die ja. die heeft heel veel voetbal gedaan. Maar deze goede man kan geen zin praten zonder een klemtoon verkeerd te leggen. Oké, okay. Sander dat de, de Heer. Ja, drie uur lang. Ja. Die zou, zou u die man eens vriendelijk willen vragen gewoon te praten, want met reportages uit Afrika, wat hij geweldig deed, ja. kan hij wel gewoon praten. Dus hij kan gewoon praten, zegt u, maar hij doet het niet op de zender. Uh, wel op de zender, want uit, uit afrika die prachtige reportage deed hij ja. fantastisch. Dan praat hij gewoon, maar in zijn eigen uitzending praat hij <laughs> altijd met klemtoontjes. Nou, wij gaan het doorgeven. Ja! Oké! Okay. We de complimenten ook als Sander weer. Oké, okay, bedankt. Joei. Dag! Dag! Tom van Dek, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Um, Dione en uh, Jurgen kunnen niet rekenen. Waarom niet? Die hebben een fout gemaakt in de nieuwsquiz. Oh, nou vertel eens even, daar zijn we dol op. Nou, vraag 5 was goed van Hero Brinkman. Ja. En de laatste van Jette Kleins, maar drie punten. Ja. Dus wanneer het drie is 1 plus 3 is 5? 1 plus 3 is 5. Nou, ik ga het eens even naluisteren. Of we ga, we gaan het even. Misschien dat ja, ze met hun ik salaris ik, ik het, het ook zo doen. Ik weet het niet. Ik ga het eens want de factor moet 4 zijn, niet 5. De factor moet 4 zijn en niet 5. Nou, ik ga er onmiddellijk actie op ondernemen. Je hoort het rond half 6. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Hoi. En de man had gelijk, geloof ik, hè, Tom? Ja, maar de, we leverden geen winnares op. Dus okay. uh, het is uh, veilig afgerond. Hou ons scherp luisteraars. Morgen kunt u weer bellen met Tom van het Hek. Het Mediaoverzicht. Wie de Griekse media bekijkt, kan er niet omheen. Griekenland heeft een nieuwe premier. De eerste woorden van Antonis Samaras als premier... zien we terug in de koppen van Sky en de nieuwswebsite Nation. Het wordt hard werken om mensen hoop te geven, zegt Samaras. De kans is klein dat de Griekse radioluisteraar dat heeft gehoord... want de toegestroomde fotografen maakten heel wat geluidsoverlast. En er komt een rem op de komst van hotels in leegstaande kantoren in Amsterdam. Wethouder Gerels zegt in het Parool dat ze niet van een kantorencrisis naar een hotelbubbel wil gaan. De wethouder komt daarmee tegemoet aan de hotelbranche... die de groei van een van het aantal hotelkamers in de stad als een grotere bedreiging ziet dan de economische crisis... Die groei vindt nu vooral plaats in Amsterdam-Zuidoost en in Sloterdijk. Een drama voor kinderen in het Groningse Warfum. Tientallen peuters, kleuters en basisschoolleerlingen hadden kunstwerken gemaakt van kleurrijke insecten. Die werden tentoongesteld in het Juffer Marta Park. Maar de werken zijn vernield door vandalen en de kinderen snappen er niets van, zegt een wethouder tegen RTV Noord. Ik heb wel uh, ouders gesproken die ook hebben geprobeerd uit te leggen uh, wat er gebeurd is. Maar kinderen snappen niet zo goed uh, dat die mooie lieve heersbeestjes die die peuters gemaakt hebben zo nodig platgetrapt moesten worden. Want ze waren zo mooi rondgelukt en kinderen snappen dit gewoon niet. Kinderen hadden de kunstwerken op verzoek van de gemeente gemaakt vanwege de tuin- en kunst dagen in Warfem. Het is nog niet duidelijk of de vernielde werken worden hersteld. Vaak worden links van nieuwsberichten gedeeld op Twitter. Website Villa Media heeft gekeken welke sites het populairst zijn. Ze hebben 8 miljoen Nederlandstalige tweets uit mei vergeleken... en daarbij eindigde Nu.nl op de eerste plaats. 162.000 linkjes naar Nu.nl. De Telegraaf staat tweede, gevolgd door de Volkskrant. Het populairste nieuwsverhaal was het bericht over noodweer op 9 mei. En ook voetbal is een populair onderwerp om over te linken. Koningin Beatrix vliegt nog steeds ieder weekend naar Londen om bij haar zoon Friso te zijn. Dat zegt Pieter van Vollehoven in het blad Story. Friso ligt in het Wellington ziekenhuis in Coma na zijn ski-ongeluk in februari. Hij wordt in het ziekenhuis alleen bezocht door zijn moeder, zijn vrouw Mabel en zijn broers. Friso wordt door de familie goed afgeschermd, zegt van Vollehoven in het blad. Bij enkele PVV-Tweede Kamerleden is onvrede over hoe het er binnen de partij aan toe gaat. Dat zegt Hero Brinkman tegen de politieke nieuwswebsite Frontbencher. De PVV'ers zouden willen overstappen naar zijn partij, Democratisch Politiek Keerpunt. Brinkman zegt dat hij allerlei bezoeken van PVV'ers krijgt. Om hoeveel Kamerleden het gaat en welke kritiek ze hebben, wil hij niet zeggen. Brinkman sluit niet uit dat de PVV'ers een verkiesbare plek bij het DPK krijgen. In Bielsen, in België, ligt mogelijk een envelop met 10.000 euro op straat. Bij de VRT staat het verhaal van Ene Pierre... die een envelop had afgehaald bij een bank met dat geld. Maar had hij die nou in zijn binnenzak gestoken of ernaast? Het geld is in ieder geval verdwenen. En Pierre zegt dat hij en zijn vrouw erg aangeslagen zijn. En mocht u het gevonden hebben, zij hopen erop. Tot zover het mediaoverzicht. Na half zes dan zijn we terug met Radio 1 Sportszomer. Dan gaan we vooruit blikken op het bezoek van premier Rutte... die naar Angela Merkel gaat. Tot zo.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 De Franse politie heeft een gijzeling in een bankgebouw in Toulouse beëindigd. Bij de bevrijdingsactie is de gijzelnemer gearresteerd. Vier gijzelaars zijn vrij. Gijzeling begon vanochtend toen de verdachte de bank wilde overvallen. Toen dat niet lukte zou de verdachte een schot hebben gelost... en vier mensen hebben gegijzeld.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 Ouders van leerlingen van de christelijke basisschool in het Groenigse dorp Visvliet hebben de school bezet. Ze protesteren daarmee tegen de dreigende sluiting van de school. De school heeft 33 leerlingen en dat zijn er volgens het bestuur te weinig om te kunnen blijven draaien. De ouders en leerlingen eisen dat de school blijft bestaan. En de NS waarschuwt alvast reizigers dat er morgen tijdens de avondspits problemen kunnen ontstaan door extreem weer. Door de bliksem kunnen de elektrische installaties beschadigd raken. En door de harde wind kunnen omvallende bomen de bovenleiding vernielen. Maandag leidde het onstuimige weer tot veel overlast op het spoor. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Marco Boef, het weer, wordt het inderdaad zo onstuimig? Mm, het kan, het kan, laten we dat uh, vooropstellen. De buien die zich voor morgen aandienen... zijn weggelegd voor de tweede helft van de middag op zijn vroegst. Dat betekent zo tussen drie en vier in Zeeland... en zullen zich dan langzaam over de rest van het land uitbreiden. Een groot deel van het land, van het land heeft daar dus pas in de avond mee te maken. Dan kan het onweren, er kan hagel weer optreden... en er is ook kans op zware windstoten. Maar al dat extreme weer zal een lokaal karakter hebben... en zeker niet overal tot overlast leiden. Uh, we hebben er nog een nacht voor. Te gaan met temperaturen van 13 graden en rustig weer met wat opklaringen. Morgenochtend is het ook nog meest droog met zon. Dan gaan de temperaturen oplopen naar 22 tot 25 graden. En dan krijgen we dus laat in de middag die buien. Die buien verdrijven de warme lucht weer. Zaterdag, vrijdag en zaterdag is het 18 graden. Een enkele bui kan er vallen. Er is ook ruimte voor de zon. En er staat een stevige zuidwestenwind. AMB Verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip op woensdag. Op dit moment staan er 30 files, een paar opvallende onder andere door ongelukken. De meeste files staan in, het, in de regio's Utrecht en Rotterdam. U krijgt mij de opvallende files. A1 Amsterdam, Amersfoort richting Amsterdam tussen het knooppunt Muidenberg en het knooppunt Diemen 4 kilometer. Komt er een aanrijding en daarom is de linkerrijst ook dicht. A9 Diemen richting Alkmaar tussen Oudekerk aan de Amstel en Elsmeer 3 kilometer. Ook door een aanrijding, maar daar is de weg alweer vrij. A27 Breda richting Gorkum tussen Breda en Oosterhout-Zuid 3 kilometer. A58 Vlissingen richting Breda tussen Bergen op Zoom. Uh, Zuid en Heerle 5 kilometer door een aanrijding. En dan nog de A58 Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Knooppunt de Stok en Heerle 5 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Om succesvol internationaal te kunnen ondernemen... wil je overal snel kunnen reageren.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 In dit half uur praten we straks met professor Leo Stevens... die heeft onderzocht of ondernemers die vooraf mogen aangeven... wat ze moeten afdragen aan de fiscus dat eigenlijk allemaal wel eerlijk doen. We praten nu met professor Peter Blok van onze Haagse redactie. Goedemiddag, Peter. Goedemiddag. Want uh, demissionair premier Rutte die gaat vanavond naar uh, bondskanselier Merkel... die stapje voor stapje meer macht naar Europa wil overhevelen. En zoals wij allemaal uh, bijna dagelijks horen... Rutte wil dat niet, die trapt op de rem... Terwijl Nederland meestal uh, Duitsland volgt, he, is het nu wezenlijk anders, denk je? Nou ja, uh, Rutte is uh, knap voorzichtig. En uh, ja, dat is ook eigenlijk wel weer logisch, he, want de verkiezingen staan voor de deur. En Rutte weet als geen ander dat Europa in Nederland niet erg populair is... Het wordt natuurlijk ook het verkiezingsthema in Nederland. Alle miljarden om de euro op de been te houden en meer of minder Europa. En Laten nu de eurosceptische partijen als de SP en de PVV het goed doen in de peilingen. De meeste Nederlanders vinden het maar niks, he. al die miljarden naar Europa, naar Griekenland. En dat weet premier Rutte natuurlijk ook. Vandaar dat hij steeds benadrukt dat wij het niet voor de Grieken doen of voor Europa, maar voor onszelf, voor ons geld, ons spaargeld en voor onze inmiddels ietsje minder... maar nog altijd goed gevulde pensioenpot. Maar ja, dat verhaal is natuurlijk veel moeilijker uit te leggen... dan kreten als geen cent meer naar de Grieken... en terug naar die prachtige gulden, zoals PVV-leider Geert Wilders zegt... Met veel Europa win je geen verkiezingen. Dat weet VVD-leider Mark Rutte dus maar al te goed. Dus je kunt hem de laatste tijd maar weinig betrappen... op al te warme woorden voor Brussel en Europa. Maar toch, vanavond zit hij daar. En de historie leert toch dat wij over het algemeen... redelijk het Duitse standpunt volgen. Verwacht je echt dat hij daar hardop gaat zeggen dat we dat niet doen? Nou, vanavond zullen ze weer meer op één lijn zitten, Rutte en Merkel. Maar ze zullen niet overal precies hetzelfde overdenken... Maar ja, ik verwacht toch dat ze dicht bij elkaar zullen blijven... want daar heb je allebei het meeste aan. In Europa wil je natuurlijk met de grote jongens... en met mevrouw Merkel mee blijven praten. En veel Duitse belangen zijn toevallig ook onze belangen. Maar ja, ook denken ze wel uh, verschillend... want Merkel wil meer Europese integratie, een politieke unie. Nou, Rutte houdt dat voor ons op een veilige afstand. En uh, ook is hij nu niet voor een bankenunie en voor eurobonds. Hij wil alleen dat de toezicht op de banken Europees geregeld gaat worden. Maar ja... Ja, de klokken zullen vanavond gelijk worden gezet voor de Europese top eind deze maand in Brussel. Dus ze zullen toch tegen elkaar aan gaan schurken, en? verwacht ik. Ja, en, en dan komen morgen de ministers van Financiën weer bij elkaar. Gaat dat ook over die eurobonds en de BankenUnie? Ja, daar komt alles ook weer op tafel. Zij zullen praten natuurlijk over het nieuwe pro-Europese kabinet in Griekenland. Of ze de voorwaarden voor de Grieken ietsje zullen versoepelen. Zoals bijvoorbeeld een langere looptijd, een iets lagere rente. Ja, hoe uh, het ook verder moet. Bijvoorbeeld met de Spaanse banken die in de problemen zijn. Ja, en over al die lange termijn oplossingen... om ooit uit de eurocrisis te komen. Dus uh, gesprekstof ook daar genoeg. Peter Blok vanuit Den Haag, Dankjewel. Van Den Haag gaan we naar Emmen. Uh, uh, in de buurt van de dierentuin, heb ik begrepen, uh, Gio Lippens. Wordt het NK tijdrijden gehouden, de vrouwen wordt de tijdrit gehouden inderdaad van de vrouwen, het NK. En de start is inderdaad gewoon in het uh, dierenpark. Bij, ik liep we daar net even op, langs we uh, bij die start. Nou ja, uh, tussen de, uh, wat is het? de gestreepte staartmakaken geloof ik en de bavianen en de giraffen die keek over het hek mee. Dus het uh, okay. ziet er echt heel bizar uit doen. eerlijk. Ja, ja, ja. Dus, uh, <laughs> maar ik en over Koe fietsen. Dan. Ja, pas op. En We hebben er nog een aardige. Want Vera Koedoder is inmiddels ook van start gegaan. Ja. Uh, die rijdt bij de vrouwen mee. is uh, geen misselijke rijdster. Die kan aardig wat. Maar ja, om die dan weer in een dierentuin neer te zetten, dat wordt dan weer heel gevaarlijk. Maar goed, ze zijn in ieder geval allemaal van start gegaan. En we hebben zojuist uh, de snelste tijd van alle dames binnengekregen. Maar er zijn er pas uh, zes over de streep gekomen van Rikst Meijer. En nou zullen mensen die in de winter af en toe eens naar de radio luisteren of naar tv kijken zeggen: hé, hey, Rikst Meijer, dat is toch een schaatster. Dat is inderdaad zo. Maar ze kan ook uh, heel aardig tijdrijden. Ze was in ieder geval. Sneller dan onder andere Roxanne Kneteman. Die als een van de eerste hier moest starten. Maar, laat ik eerlijk zijn, dit zijn niet de grote favorieten voor de overwinning bij de vrouwen. Normaal zou je zeggen: Marianne Vos, ze wint alles. Nou, je hebt er net zelf al aan de lijn gehad, Tom. En uh, je weet, hier rijdt ze niet mee. Komende zaterdag, waarschijnlijk wel op het NK op de weg. Dan gaat ze weer proberen, uh, nadat ze dat sleutelbeen gebroken, even weer in actie te komen. Zij is de kampioene van de afgelopen twee jaar. Dat betekent dus dat die titel vakant is. En dan kijken we naar de favorieten, dan denken we toch aan Loes Gunnewijk, de kampioene van twee. Alweer een tijdje geleden. En we denken onder andere aan Ellen van Dijk. Die werd kampioen in 2007. Dat waren ook de vrouwen die vorig jaar nog op het podium stonden. Naast Marianne Vos. Zij zullen het dus moeten gaan doen. Ze komen pas later uiteindelijk hier over de streep. Ze zijn inmiddels wel van start gegaan in deze wedstrijd. Op een uh, toch wel lastig parcours in Emmen. Zeker het begin is erg technisch. En er staat natuurlijk vrij veel wind hier op het parcours. Betekent dus dat de vrouwen alle zeilen moeten bijzetten. Om inderdaad goede tijden te rijden. Straks krijgen we de topleider bij de vrouwen. En daarna natuurlijk ook het kampioenschap bij de mannen. En dat waren niet de bavianen die wij net hoorden klappen op de achtergrond? Je weet het maar nooit. <laughs> nee, ze staan hier niet. De finish is weer net aan de buitenkant van het uh, dierenpark. Dus uh, bij de ingang. En, uh, ja, nee, daar staan geen bavianen. Uh, ik, ik heb gezien dat ze ze allemaal binnen hebben gehouden. Veel plezier, Gio Lippus. Tot straks. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomers. Didn't you know that everything you hoped was not exactly how it was? Yes, that's true. ...van Sabrina Stark. Twaalf jaar lang je ex onderhouden na een scheiding. VVD, PvdA en D66 vinden dat veel te lang. En vandaag hebben de partijen een wetsvoorstel ingediend... ...om de partneralimentatie drastisch in te korten. Is de alimentatieregeling voor ex-partners inderdaad uit de tijd en te lang? Of is de alimentatieregeling goed zoals die is? Die is er immers niet voor niets. Dat is dan ook de stelling waarop u kunt reageren. De alimentatieregeling moet blijven zoals die is. U kunt vanaf nu bellen naar 0800-1121. En zo dan praten wij daarover met de voorzitter... van de Vereniging van Familierechtadvocaten en Echtscheidingsmediators... Anke Mulder in Aan de Lijn, even na half zeven. Maar u kunt vanaf nu uh, bellen en u kunt ook stemmen op onze site gaan tennissen. En we zijn erover gebeld vanmiddag in Rosmalen. Dus we zullen het goed zeggen, Mark Brasser. Aranska Rus, overigens is daar als Tweede Nederlandse. Zij Hoe gaat het met haar? Ja, nou, met Aranska Rus gaat het uh, niet zo heel erg goed. Ze serveert vooral niet zo goed. En daardoor heeft ze uh, zojuist de eerste set verloren van uh, Sofia Arvidsson, hier in Rosmalen inderdaad. Uh, nog even over die discussie hadden jullie net over die elektronische hulpmiddelen. Dat is natuurlijk in het tennis inderdaad wel ingevoerd. Uh, het Hawkeye-systeem. Alleen, uh, het is vaak zo dat alleen de grote door dat kunnen betalen. Dus in hier in Rosmalen is bijvoorbeeld geen Hawkeye-systeem. En zijn er dus dwalingen. En, en, en, en is vaak discussie op de baan ook over een bal in of uit. is. Dus het is er inderdaad in het tennis wel, maar ja niet overal. Nee, is... um, Rust moet uh, ondertussen proberen om, om de eerste servicepercentage omhoog te krijgen. Want ja, dat is toch een belangrijke angel in haar spel. Hè. Ze is, is linkshandig. Ze kan die bal, als ze die eerste service raakt... kan ze hem lekker de baan uitslaan, een beetje slice. Dan schiet die bal, krijgt nog extra vaart mee, schiet hij de baan uit. Maar ja, zoals gezegd, die service uh, loopt gewoon niet... Uh, niet goed. Rus of ze zojuist uh, in de openingsgame van de tweede set meteen weer haar uh, service verloren. En kijkt dus tegen een 1-0 achterstand aan in de tweede set. Ja, en dat is toch wel jammer als ze deze partij zou verliezen. Want ja, net als op Roland Garros, waar uh, Serena Williams zeg maar voor haar uit het toernooi werd geslagen. Toen zou ze in de tweede ronde tegen Serena Williams moeten op, spelen. Had ze hier ook kunnen staan tegen uh, Jelena Jankovic bijvoorbeeld, voormalig nummer 1 van de wereld. Die verloor dan weer van Arvidsson. En als we iets verder kijken in het toernooi, dan zien we dat de winnares van deze partij in de volgende ronde speelt tegen Ursula R en dat is een speelster die uit het kwalificatietoernooi komt. Dus ja, als deze wedstrijd wint, heeft ze ook in de volgende ronde best wel kans. En zou ze zomaar door kunnen gaan, gezien de loting en het schema zoals het er nu ligt. Ja, door kunnen gaan naar de halve finales. Dan zal ze wel ja, uit een ander vaatje moeten gaan tappen, om het zomaar even te zeggen. En vooral die service zal moeten gaan lopen. Ze vloor de eerste set dus met 6-4 van Sofia Arvidsson uit Zweden. En staat in de, eerste, of in de tweede set, moet ik zeggen, alweer 1-0 achter. We komen zo bij jou terug, Mark Brasser, bij die wedstrijd. Dan de politiek. De vertragingstechniek van PVV en SP heeft geen effect gehad. De eigen bijdrage voor de zorg gaat volgend jaar namelijk omhoog van 220 naar 350 euro. Dat bleek vanmiddag in een debat in de Tweede Kamer. En dat debat is gevolgd door politiek verslaggever Marcel Bril. Het zou uren duren, diep de nacht in. Dat was het dreigement van de SP en de PVV voor aanvang van het debat over de verhoging van het eigen risico. Maandag werden er heel wat mailtjes van burgers voorgelezen. Maar wel in de helft van de aangekondigde tijd. En vandaag was de tweede ronde. Kamervoorzitter Verbeet trapte af. Er zijn antwoorden, schriftelijke antwoorden, vele antwoorden... ontvangen op de vragen gesteld in de eerste termijn. En die antwoorden zijn rondgedeeld en als bijlage aan de handelingen toegevoegd. En ik dank de minister voor het op deze manier voorbereiden... van een goed afrondend overleg... Het een list van de minister, want als je vragen schriftelijk beantwoordt... hoef je daar niet eindeloos op in te gaan tijdens het debat. En dat scheelt tijd. Al hebben ambtenaren wel twee nachten door moeten werken... om 250 vragen te beantwoorden. Toch dreigde het nog even een lange zit te worden. Toen minister Schippers een dik, rood boek tevoorschijn haalde. Dit boek tussen Volksverzekering en Vrije Markt... onder de redactie van Karel Peter Compagne. En ik zie de voorzitter heel erg bang kijken. Ik ga, ik ga het niet voorlezen. Zoals u kan zien, is dat boek wel bestand tegen nog veel langere debatten. Over de nostalgie... Mevrouw, mevrouw Leijten wil weten waar ze het kan kopen. Nou, ik zou de minister willen vragen... of zij misschien de inleiding of een pagina of tachtig zou willen voordragen. Zou ze geen toestemming van krijgen van mij. En dat zou ze aanvaarden. De minister volgt haar betoog. Buiten deze vergadering wil ik dat best een keer voor mevrouw Leijten doen... als ze daar prijs op stelt. Helaas voor SP-je Leijten, maar het ging daarna uit de mate rap. De minister was niet eens een half uur aan het woord... en de SP en de PVV daarna samen krap een uur. Opzet mislukt om te vertragen, te filibusteren, zoals dat wordt genoemd. PVV-kamerlid Fleur Agema. Het is duidelijk dat we die maatregelen nu niet kunnen tegenhouden... En ik blijf op het standpunt dat de gehaaste besluitvorming... rondom deze wetswijzigingen niet op deze manier hadden moeten plaatsvinden. Het past een demotionair kabinet niet om zulke ingrijpende beslissingen... er zo snel doorheen te drukken. In reactie hierop hebben wij geprobeerd de besluitvorming te vertragen. Het begrip filibusteren deed zijn intrede. Het is jammer dat dit fenomeen op zich... meer aandacht kreeg dan de maatregelen uit het Koenusakkoord. Maar goed... Daar hebben we zelf ook ons aandeel in gehad. Zo verandert er niks. Ondanks de poging van de SP en de PVV gaat het eigen risico gewoon omhoog. Want de vijf partijen die dit hebben afgesproken... zijn geen centimeter opgeschoven. Om er doorheen te kletsen, <totstuk> gaat allemaal een beetje mis nu, hè? Jamie Lydel met another day. Het Radio 1 kort over overzicht. Mark van Bommel stelt zijn plaats in het Nederlands elftal... beschikbaar aan jongere spelers. De aanvoerder op het afgelopen EK bedankt nog niet voor Oranje... maar lijkt tegen Duitsland wel zijn laatste Interland te hebben gespeeld. Van Bommel heeft 79 Interlands gespeeld in totaal. Eh, hij zegt wel beschikbaar te zijn voor het elftal... mochten er zich in de toekomst personelen. Problemen voordoen. Maar hij stelt zich uh, in ieder geval zijn plaats beschikbaar. En niet alleen het Nederlands-Elftal, maar ook scheidsrechter Björn Kuipers is klaar op het EK-voetbal in Polen en Oekraïne. Een Nederlander heeft geen duel meer toegewezen gekregen in de knock-out-fase van het EK. Hij heeft twee wedstrijden geleid: Kroatië, Ierland en Oekraïne-Frankrijk. Dat was dat onweerduel met Bliksem en zo, wat uh, 57 minuten lang stillag. Ook de Hongaarse arbiter Victor Kassai mag naar huis. Hij was de man die gisteravond even niet zag dat John Terry een balletje achter de lijn wegschopte. Dan het tennis toernooi in Rosmalen. Arranca rust staat op de baan. Uh, ze speelt tegen Sofia Arvidsson. Mark Brasser, we hoorden je net al even. De gezicht staat volgens mij op, op onweer. Hoe is het inmiddels met haar? Ja, nou dat gezicht van Rust dat staat wel vaker op onweer hoor. Ook dat ze, dat ze wint. Uh, nee, nee, het gaat niet goed. Ze staat 2-0 achter in, uh, in, in de tweede set. Heeft in uh, de, de eerste set verloren inderdaad met 6-4. En heeft nu weer uh, kansen voor zijn voor Arvidson om, uh, om, om op een 3-0 voorsprong te komen. Ik heb ook nog, uh, nog ander tennisnieuws. Ik lees net een tweetje van uh, Wimbledon. Het officiële Wimbledon orgaan ja, heeft een tweetje niet doen niet uitgaan niet. dat zowel Guil Mofies, maar dat is voor ons niet zo interessant, maar dat Michaela Krajcek heeft afgezegd voor het toernooi van Wimbledon. Uh, Wimbledon. En als het van het officiële kanaal komt, dan ga ik er maar vanuit dat het klopt. Krijtschek uh, zou deze week hier in Rosmalen spelen. Uh, heeft afgezegd met een virusinfectie. Nou, die is dus blijkbaar uh, nog niet hersteld. En daardoor heeft ze besloten niet mee te doen aan het uh, toernooi van uh, Wimbledon. En dat is natuurlijk een uh, grote streep uh, door uh, de rekening van het Nederlandse tennis in ieder geval. Omdat je Michela Krijtschek, die daar toch een keer de kwartfinale uh, heeft gehaald, graag op, uh, op Wimbledon uh, ziet staan. Goed, Aranske Rus inmiddels uh, 3-0 achter in de, in de tweede set. Het gaat uh, niet niet goed. Eerder vandaag ging het wel goed met Igor Seisling. Hij won van de Belg Olivier Rochus. En staat nu voor de tweede keer in zijn carrière in de kwartfinale van een ATP toernooi. En daarin speelt hij. Morgen zal dat zijn tegen niemand minder dan David Ferrer. De nummer 5 van de wereld. Halve finalist onlangs nog in de, op Roland Garros in Parijs. Dus dat is een, een, mooie, ja, een mooi resultaat voor Igor Seisling. Dus ja, afgezien van dat slechte nieuws over Aranska Rust, die ja, haar spel niet naar een hoger plan kan tillen en de afzegging van Michele Krajcik voor Wimbledon, is er dus ja, in de persoon van Igor Seisling vandaag ook Goed eh, tennisnieuws voor Nederland. Mark Brasser, dankjewel. je wel. Ander tennisnieuws uh, gaat ook in verband met Nederland komen. Want Roger Federer komt in 2013 naar het ABN Amro Tennisnoeum zijn titel te verdedigen. Dat heeft hij aan toernooi-directeur Richard Krajicek, broertje van, toegezegd. Afgelopen jaar was Federer de publiekslieveling in Rotterdam. En dus is Krajicek erg blij met de komst van de Zwitser.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 legt legde verder vast op Wimmelden. Dus uh, voor het toernooi in Ahoy legde hij hem vast. En vanuit Engeland is er nog meer nieuws te melden. We dus net dat Mika'Ele Kajček waarschijnlijk niet op Wimmelden gaat spelen. Maar Bibiane Schoos is nog maar één zegen verwijderd van het hoofdtoernooi. De Nederlandse komt door tot de derde en laatste ronde van het kwalificatietoernooi. En speelt daarin tegen de Kroatische Mirjam Lukic. En ondertussen wordt er nog altijd gefietst in Emmen het NK tijdrijden voor vrouwen. Gio Lippens. En weten we weten in ieder geval dat Loes Gunnewijk geen Nederlands kampioen wordt. Niet voor de tweede keer in de carrière. Want zij komt zojuist als laatste van de rensters over de streep hier. In een tijd van 32.15. En daarmee komt ze niet eens op het podium terecht. Want de snelste tijd is gereden door Ellen van Dijk. Ook al oud kampioen dus. 2007 de afgelopen jaren. Dus in de schaduw van Marianne Vos. Maar zij kan tijd rijden als de beste. En Ellen van Dijk rijdt hier een tijd van 30 minuten en 27 seconden. En is daarmee ruimschoots de snelste tweede tijd gereden door Annemiek. Van Vleuten, ploeggenootje van Marianne Vos. goede wegrenster ook. Veel wedstrijden de afgelopen weken en maanden op de weg gewonnen... nadat ze afgelopen winter nog geopereerd is. Maar zij heeft het dus prima gedaan. Zij wordt hier tweede in 34-01. En de derde plek die gaat naar Iris Lappendel, 31-34. En straks gaan dus nog de mannen tegen het horloge rijden. Tijdrit tegen het horloge. En ook daar blijven we bij in de sportzomer. Zo, na zessen zijn we terug...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 Partner van Ondernemend Nederland. Dit is Radio 1.